Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn sporen gevonden in de zoektocht naar twee vermiste kinderen. Bij het Groningse Finsterwolde wordt vandaag gezocht naar de tienjarige Jeffrey en Emma van Acht. De twee zijn waarschijnlijk ontvoerd door hun vader en de politie verstuurde gisteren ook een Amber Alert. Dat doen ze alleen als ze denken dat kinderen in levensgevaar zijn. Het is nog niet duidelijk wat de politie gevonden heeft. Ze hebben het over concrete sporen en hebben het gebied afgezet voor onderzoek. Buitenlandminister Veldkamp vindt dat de hulp die Israël nu weer toelaat tot Gaza niet genoeg is. Hij noemt het gebrekkig en onvoldoende. Er moet wat hem betreft snel, een, heel snel een staakt-het-vuren komen en Hamas moet daarbij alle gijzelaars vrijlaten. De Europese Unie gaat meer samenwerken met het Verenigd Koninkrijk. Ze hebben daar ook daarvoor zojuist een deal gesloten op een speciale top. Dat was de eerste sinds de brexit, weet onze correspondent Fleur Launsbach daar. Wat het moest uitstralen is, wij zijn over brexit heen. En in een uh, tijd waarin er oorlog is en dreiging en een onberekenbare president in het Witte Huis... gaan we niet meer moeilijk doen over brexit-russies. Want we moeten samen sterk staan. Dat is de boodschap vandaag. Wat de EU en het VK hebben afgesproken met elkaar is nog niet duidelijk daar horen we vanmiddag meer over. En rond deze tijd begint in Eindhoven de huldiging van landskampioen PSV. Het grote feest is op het Stadhuisplein. Daar kunnen mensen vanaf nu het terrein voor het podium op. Het was wel even hard werken voor de gemeente om alles snel klaar te krijgen. De vijvering moet leeggemaakt worden, de fontein. Er staat te veel water in. Dat is wel lekker geweest in de fontein met zo'n weer, toch? Ja, eigenlijk wel, hè? Maar ik denk ook als je, als je leeg is dat vanavond weer vol bier zit. Dus vol komt hij toch weer. Ja, om vier uur vertrekt de platte kar vanaf het stadion van PSV... richting het Stadhuisplein in Eindhoven. Het weer veel zon per stapelwolken en een graad of 21. Morgen ook een zonnige dag en nog een gaatje warm. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB.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 My queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there.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 Nee, dat gaat... Dat, ja, toch, niet goed, hè? Dat gaat helemaal niet goed. Maar dat zal je zien, want dat hebben we wel eens vaker gehad, hè? Maand mei prachtig weer en dan was het in juni en juli een en al regen. Nee, regen, ja, daar nee waren we weer. Nee, ja, ja, ik ben de bang voor oh, nee, ja. bang. Vandaag voor... hebben we een graadje of 15 uh, in Zandvoort. Dus best wel lekker weer, zonnetje erbij. Zeker, vandaag, dus vandaag is prima. kom naar Zandvoort toe en uh, geniet van het uh, mooie weer. Neem wel een DAB Plus radio mee, dan kan je lekker uh, ondertussen ook luisteren.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 morning Morgen half drie, dat wordt uh, heel erg uh, belangrijk. Bob Marley in de Welis, en Three Little Birds. Zo dadelijk uh, ga je het uh, Sanfus nieuws in het kort weer krijgen met uh, Dolly Tempierik. Ook uh, deze week uh, is er weer uh, behoorlijk wat gebeurd. En staat er ook nog heel wat uh, te gebeuren. We houden het allemaal voor je in de gaten. Uiteraard bij je eigen lokale radio, ZFM. Al 35 jaar, hè? niet alleen radio trouwens, maar ook tv...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 He's calling and calling, yes I do He's falling than real. he really needs the stuff I look at you and I go boing boing, boing. He hasn't lost his touch, the work it means so much It's more than just a passing fact.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 ik ben heel ja. benieuwd of hij in de top 10 uh, gaat eindigen Binnen Dat uh, gaat hem waarschijnlijk uh, niet worden hoor. Ah, daar moeten we in blijven geloven. Ja, nou, oké. Okay, je hebt hij gelijk. Hij heeft gewoon een goed liedje. Zeker weten. Hij heeft een mooie act. En hij heeft zo'n fijne uitstraling, die jongen. Ja, dat maar, is waar. Ja, dus hij heeft natuurlijk wel enorme concurrentie van een uh, paar artiesten. Ja. ja. Nou ja, één nummer wat uh, enorm opgevallen is. En uh, wat ook al wel heel veel op de radio gedraaid wordt. Dat is uh, dat uh, Zweedse nummer.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 Bada Bada Basto! Ja. Klocken slår, nu är det dags Albert Schimberg försvindt straks Besta boet i förkroppenssel Fyra väggar i träpanel oh -oh -oh -oh -oh -oh. Vedinvo värmer lika bra oh -oh -oh -oh -oh -oh -oh. Som tango met arja Saioma Yksi, kaksi, sauna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 Ook weer zo. Iets, ja, jij zo staat iets ook met dat handdoekje om zich heen, hè? Ja, precies. Ja, ja. Dat, is hem, dat is hem. Ja, ja, ja. ja. Nou, nou ja, we gaan het vanavond nou ja, onze allemaal mee 12 Twaalfde vanavond. De twaalfde, dat is twaalfde een mooie plek. plek. Ja, tenminste, dat hij gaat zingen. Ja, ja. Ja, niet dat hij gekozen wordt. Nee, want maar dat willen nee, we niet. Nee, veel niet hoger. Het... Ja. Maar weet je dat er al heel veel winnaars zijn die uh, op uh, plek 12 starten op zaterdagavond uh, en die het uiteindelijk wonnen. Dat is echt waar. In de, je bedoelt in de loop van de geschiedenis? In van, van van de loop de, uh, van de geschiedenis. Dat ze op twaalfde de, de uh, beurt de waren. Aan de en dan, uh, en dan, dan uiteindelijk winnen. Dus uh, nou, dat zijn goede dat voortstekenen. Dat is goed. Nou, wou ik net Zeker weten. We gaan naar het weer, hè. Dolly. Oh, oh. Uh, ja, wacht even. Dit is niet goed. <laughs> oh, hè? Huh? huh? Wat gebeurt er? Ja, nou, ja, dat klopt helemaal niet. Maar goed. Uh, we gaan naar het weer toe. Wel, ja. ja, wel, ja, wel. ja. Zonder jing. Zonder jing. Maakt niet uit.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 Je me rappelle, j'étais petit I was just a little boy, but I remember la mélodie, la mélodie C'est comme si c'est comme ça c'est tombé en bas, it goes up, it goes down And around and around Que sera oui sera Me voici me voilà chanter un deux,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 Ça s'est en ou en it up, it down, and around, and around. sera oui sera écoute moi oh, maman -ma -ma -ma -ma. radio in <whistles> the zand. Dit is Zandvoort, Zandvoort.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 Het is dus uit in de zone en op de terras en in de restaurants en uh, lekker uitgerust en proberen. Kijk. Kijk, wat we nog kunnen doen. Hè? Kijk, helemaal goed. Nou ja, en, vandaag de voetbalwedstrijd. Edo. Ja, ja, ja. Edo, ja. En, en die is vijf minuten geleden begonnen. Zes minuten geleden. En de stand is 1-0 voor Zandvoort. Kijk, wow, mooi, mooi. Een scrimmage uh, voor de goal bij Edo. Naar nou, goed doorzetten van Dani Bakker. Uh, die heeft uh, en fel voetbal. En uh, ik denk dat Menno Ikenburg de man was die hem uiteindelijk het laatste titje gaf.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 En uh, volgende week is nog de wedstrijd tegen Purmerend. Was de corner van Zandvoort en gaat, gaat voor De doel van Edo langs. En Edel neemt daar bal in de aanval over. Een lange bal. Oeh, die gaat heel hard. Even zo Rico van den Burg zit ertussen. En we krijgen een corner tegen. Het is overigens zo. Vandaag missen we twee spelers door Schorsingen. Silvio Goeiebassi is er niet en... Uh,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 Yo no tengo planes, nos vemos o okay. okay. Nos casamos o okay. qué okay. Hoy nos comemos y que el tiempo decida Tú, no hay mejor plan de viernes que tú Mañana dime qué haces, nos vemos o okay. qué Nos casamos o okay. qué Hoy nos comemos y que el tiempo decida bij dit soort muziek uh, krijg je gewoon de zomer in je bol. hè, hoor, de Becky G, de nieuwe single... Uh KHS, of uh, ik zal het wel verkeerd uitspreken hoor. Kehaces? Uh, ja, zoiets. Ja, wat doe je? Oh, wat doe je? Kijk. Ja, Oh, dan valt dat valt ons helemaal niet tegen. Hè? Nee, dat <laughs> nee. zei je hartstikke goed. Nou, uh, ja. gelukkig. Je kan zo emigreren hoor. Nou ja, dat ben ik ook van plan eigenlijk. Oh, dat, ja? Uh, ja, maar het komt er toch niet van hoor. Dus, uh, nee, dat zijn mooie plannen. Dat zijn, mooie, zijn dromen. Mooie, mooie dromen. Ja. ja, de meeste dromen zijn bedrog hè. Marco, weet je nog? Ja, maar als je wakker wordt naast mij, dan droom je nog Ja, zeker ja. weten. Ja, nou, we hebben weer een uh,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 ja, kijk uit ja. met die uh, natuurbrand. Nee, het is zo de... één vonkje en je hebt uh, een heel stuk natuur is weg. Zeker, de meeste tips uh, waren heel logisch uh, natuurlijk. Ga ja. niet uh, barbecue in een natuurgebied ofzo. Uh... Ja, maar je moest maar, dus maar, weten, ze sparen Daar wordt heel veel gebarbecueerd. Oh, hoor. Oh, oké. Okay. Openbaar, echt waar. Ja. En, uh, maar ja, je auto uh, zeg maar, uh, neerzetten en dat die dan uh, door de hete onderkant uh, zeg maar, een natuurbrand uh, kan uh, veroorzaken. Ja. Ja. Dat was voor mij in ieder geval nieuw. Oké, okay, maar jij hebt geen auto meer. Ik heb geen auto meer. Nee, dus dus uh, nou, ja, voor je scooter ook, hè, de scooter. hete uitlaat. Ja, of, ga ja, er maar, ja. het, kom dan maar eens per ongeluk met je, met je velletje tegenaan. Die, moeten we ook He? niet doen, hè, Dolly. Mag ik nog één klein dingetje ja, zeggen? Ja, natuurlijk. Want tuurlijk. Oh, we mogen zo trots zijn in Zandvoort, jongen. Want bij de European Cup uh, judo in Berlijn... hebben de Zandvoorters Morris, zijn broers Morris en Tijn Swiers, flink gestreden voor de Zandvoortse eer...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 Zomer en uh, lekker genieten hier in onze eigen badplaats Zandvoort aan zee. Beste Dreambit, nou die single die ken je waarschijnlijk nog van dat heel lang geleden. Hier is Zandvoort. Lekker naar Zandvoort, aan de zee. de beste die dream Band. We gaan je wel lekker een lekkere gauw oude voor je draaien. Wat dacht je van deze van The Birds? Hey, Mr. Het jaar uit de jaren zestig en uh, Mr. Tambourine Man. Lekker zo, hè? De zaterdagmiddag. Nou, het is nu zit er alweer op, hè, Dolly. Ja, gaat weer snel, hè? gaat weer heel snel. Zodraag zijn we er ja. nog uh, twee uur lang. Zo is En het. uiteraard houden we ook voetbalwedstrijd van vanmiddag in de gaten, hè? Edo-SV Zandpoort. Waar het net al uh, 0-1 stond, dus een lekker begin zo voor uh, onze Zandvoorters. Laten we hopen dat het zo blijft. Nog één wedstrijd te gaan. En dan zijn we in ieder geval van die... Uh, dreigende onderkant af van de competitie. Het zijn wel overgeven... spannende eindsprintjes hè, met het voetbal voor, uh, voor menigene. Ja, eigenlijk <laughs> lijkt het ja, daar wel op. Uh, voor Zandvoort alles... en voor Ajax met PSV uh, dat gedoe. Uh, nou. Alles zit zo dicht uh, bij elkaar. Hoe zit het met de eindsprintjes van de, van de Formule 1? Uh, graag... Oh, daar krijgen we straks van uh, Randall Lawson over te horen. Zeker, natuurlijk. nou dat gaat weer een mooie strijd de worden naar uh, e Imela.